9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Reisorganisaties halen vandaag alle Nederlandse toeristen terug uit Tunesië. Dat doen ze naar aanleiding van het aangescherpte reisadvies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar het Noord-Afrikaanse land. Volgens een woordvoerder van Thomas Cook zijn er 275 Nederlandse toeristen in Tunesië. Voorlopig gaan er geen toeristen meer naar het land toe. Reizen die al zijn geboekt worden geannuleerd. Volgens Buitenlandse Zaken kunnen in Tunesië nieuwe aanslagen plaatsvinden op toeristen en westerlingen. Vrijdag kwamen bij een aanslag op een toeristenstrand in Soes 39 mensen om het leven. Op 30 kleine en middelgrote treinstations komt camera toezicht voor verhoging van de veiligheid. Het gaat onder meer om Almere Centrum, Amsterdam-Sloterdijk... Tilburg en Rotterdam-Zuid. Er worden bijna 800 camera's opgehangen. Staatssecretaris Mansveld trekt er bijna 13,5 miljoen euro voor uit. De meest grote treinstations hebben al camera toezicht. Voor het eerst lijkt in Griekenland een meerderheid zondag ja te stemmen bij het referendum. In een nieuwe peiling stemt 47 procent voor een deel met de schuldeisers en 43 procent tegen. Gisteren werd nog een peiling gepubliceerd waarin maar 36% voorstemde. In de nieuwe peiling, gedaan in opdracht van de bank BNP Paribas, zegt 60% van de Grieken dat ze in de euro willen blijven. Vanwege de hitte laat de NS minder treinen rijden. Op een aantal trajecten wordt het spoor extra gecontroleerd. Door het warme weer zetten de rails uit, waardoor ze kunnen verbuigen. Ook kunnen spoorbruggen klem komen te zitten. In droge bermen kunnen brandjes ontstaan door vonken van de remmen. Het weer zonnig en erg warm, 34 tot 38 graden. Aan zee een paar graden minder warm. Later op de dag kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen Noord en Muiden 5 kilometer richting Amsterdam op de A1, tussen Naarden en Knoop Muidenberg 6 kilometer file. A4 Amsterdam richting Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd met twee auto's. tussen Roelevaar en Zveen en Hoogmade 5 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Op de A9, ook maar richting Amstelveen is het gewoon heel druk. En daarom 7 kilometer file tussen Knopend Velsen en, en knopen Badhoevedorp. Het is uh, ook druk op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Sliedrecht West en de Afrit Arkel 16 kilometer file. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 4. En op de N44 Wassenaar Den Haag in beide richtingen bij Wassenaar 3 kilometer file. Tot zover de verkeers.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 Vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan B.A. Vandaag ben ik te Guus geluk, vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power, kan ik Astrid's verslaan. Vandaag gaat alles lukken, kan er niets te mis in gaan. Want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. Het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort en wij... Uh, had, ik had een mooi plaatje, mijn dag, want de wethouder uh, Gerard Kuipers... die uh, gaat een stukje vertellen over uh, de... Het is eigenlijk een vervolg van ja, de, ja. de pop denk ik, want het was nog niet verzonnen. En ineens kwam uh, het idee om op de boulevard een aantal uh, kiosken neer te zetten. ja Uitgeheigd, meneer Kuipers. zeker Goedemorgen. Het ja, oh, ja. is wat druk hebben we nu. Ja, het is een uh, gezellige drukte in het ja. dorp. Ja. gisteren al in het museum gezien. Ja, klopt. Ook en, zeker uh, nog eventjes naar het culinair geweest. Culinair gisteravond. Ja. Nou ja, vandaag natuurlijk helemaal een prachtige dag ook weer. Ja. Wow. Op het circuit vanavond Max Verstappen om acht uur op Ligt. het Raadhuisplein met het uh, team van Toro Rosso. En, uh, en morgen natuurlijk een paar demonstraties op het circuit, dus het wordt een fantastisch weekend. Ja, dat denk ik ook het eerste uh, Dus dan moet de wethouder van toerisme en, en economie, laat ik even zitten, toch wel goed doen. Dat doet mij buitengewoon goed. Ja, en ja. Uh, de, de, alles, de, zit de, alles zit mee. Ja. Maar de plannen uh, de groeien door. Uh, het pop-up weekend is nog niet achter de rug. Of er komen kiosken op de uh, boulevard. Ja. Ja. Uh, hoe ontstaat zo'n idee? Nou, het idee ontstond eigenlijk vorige zomer. Uh, wij hebben natuurlijk in het verleden hier kiosken gehad. Maar dat is echt al een hele poos geleden op de boulevard. Dat is en, heel lang geleden. Uh, dat is heel lang geleden. En een van de dingen waar wij als college echt graag mee aan de slag willen... is zeg maar de, de, de boulevard, de openbare ruimte daar. Dus niet de grote plannen die in het verleden er allemaal waren. Met, het moet allemaal anders op de middenboulevard. Maar gewoon, het, zoals ik het zelf had gezegd, het tapijt hè, waar je overheen loopt. Uh, en de routes die je daar eigenlijk, uh, ja, die je nu volgt naar de paviljoens toe. Mm -hmm. maar er zijn ook mensen die willen helemaal niet naar de paviljoen. Die willen gewoon lekker op de boulevardstruinen. Ja, ja. We hebben een unieke boulevard, 15 meter boven de zee. Dat heb je bijna nergens anders. Um, en de vraag is dan natuurlijk ook van... God, hoe kun je dat op korte termijn voor elkaar krijgen? En daar kwam eigenlijk het idee van de kiosken. Uh, uit naar voren, kleinschalig. Uh, we zijn met het entreegebied heel druk bezig. Dat is, wordt, vanmiddag wordt dat geopend. Okay, en daar zie je om, uh, ik dacht om half vier... Ja, half, half vier. vier. Oh, liggen dan de, de, de houten blokken vast of los? Uh, uh, volgens mij liggen ze vast. Oké. Hoe bedoel je? Was nou, ik, ik, ik liep daar voorbij en ik schopte tegen zo'n ding aan. En dat rolde zo een paar meters verderop. Ik denk, ja. hey, nee, dat moet je vast werken uitvoering, ja, <lacht> ja. werk nou nee, Maar het ziet er goed uit. Het ziet er mooi uit en daar hebben we geprobeerd om ook zeg maar met eenvoudige middelen het duinlandschap wat naar voren te halen. Als ja, het station komt, dat je daar als het ware het duinlandschap in loopt. En dat gaan we met die kiosk ook doen. Kleinschalig, het is echt een proef. Dus we willen kijken uh, deze zomer of dat ook echt werkt. In de maand juli uh, nou, ze worden volgende week vrijdag geopend. Mm -hmm. In de maand juli zullen ze er staan. En dan gaan we eens kijken of dat, uh, of dat positief wordt uh, ontvangen. En uh, we hebben gezegd, het zijn ondernemers van Zandvoort die daar vervolgens ook iets in mogen doen. Mm -hmm. uh, dus er zijn inmiddels uh, vijf ondernemers. De VVV, die heeft uh, een van die kiosken. En uh, nou ja, ook met respect voor de bewoners. Dus openingstijden die aansluiten zeg maar, bij uh, wat je prettig vindt als je daar woont. En op mooie dagen mogen ze langer open zijn. Uh, omdat je dan natuurlijk ook langer mm -hmm. op de boulevard bent. Maar geen horeca? Geen horeca, nee. Dat hebben we heel duidelijk gezegd. Het is retail, dus uh, winkeltjes, strandspullen. Uh, de VVV die daar met een kiosk staat, die natuurlijk ook altijd zegt... god, we vinden het fijn als mensen ons weten te vinden bij het strand. Want dat ja, is toch tuurlijk. een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten. Ja, ze zitten nu weggestopt. Ja. Ja, en als het nou, als het nou aanslaat, uh, dan hoop ik uh, dat we volgend jaar uh, de proef uh, kunnen herhalen, maar dan meer permanent. Mm -hmm. En misschien dat het ook wat doorgroeit, dat je zegt van god, het moet, uh, ja, het moet allemaal uh, wat langer, of het moet op een, op een andere manier, of met andere kiosken. Het is echt om te kijken van werkt dit nou, en als we enthousiast zijn met z'n allen, dan gaan we erop door uh, borduren. Die, uh... Die kiosk zit erin. dat is één. En wie, zit er, wie zit er nog meer in als Zandvoortse uh, ondernemer? Ja, ik heb, even, ik heb even alle namen niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij zitten er uh, in ieder geval ook twee uh, boetiekachtige uh, <tosses> uh, ondernemers in. Dus die iets met beauty doen, wat je op het strand natuurlijk ook hebt... Er worden strandspulletjes verkocht, prularia om het zo maar te zeggen. Dingen die als je in een andere badplaatsen ja. in het zuiden bent ook zou aantreffen. Dus wat sieraar en dat soort zaken. Ja, Patrick zit dan ook met zijn stereofotografie. Ja. Die doet het samen ja. met iemand anders. Alleen grote wie. Dat weet ik wel. Maar... Het zijn in ieder geval hele leuke dingen ja. om, om bij stil te staan. Om eens even te kijken wat er allemaal gebeurt. En uh, nou ja, we hopen dat mensen dan de loop weer vinden. Het flaneren weer wat terugkomt. Uh, en dat we op die manier ook de boulevard. Uh, we weten allemaal dat hij het verleden nog eens is uitgeroepen tot de lelijkste boulevard van Nederland. En wat ik dan altijd zeg is als je in een winkelstraat loopt. Dan weet je vaak helemaal niet hoe de gebouwen eruit zien. Maar je weet wel dat, hè, de winkels je te herinneren. En uh, een van de dingen die uh, in ruimtelijke ordening altijd geldt. Is als je afleidt. Als je mensen laat zien wat mooi is. Dan zien ze vaak die andere dingen niet meer. Meer. En, uh, dus ook die grote openvlakte achterbouw is natuurlijk niet ja, die Maar dat op, is gebruikt. Ja, zeker. En de politiek heeft zich daar in het verleden natuurlijk veel uh, tegen bemoeid. En gezegd, we moeten allemaal anders. Wij hebben als college gezegd, nee, we willen rust. Uh, mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niks moet doen. Nee. Dus als je twintig jaar met de Middenboulevard bezig bent geweest. En vervolgens besluit, maar dan doen we ook maar niks. Want het wordt allemaal anders. Dan zie je dus ook dat je stilstaat. Ja. En wij hebben gezegd, uh, dat stilstaan, dat, moet, uh, dat moeten we omdraaien. De schop moet weer de grond in, uh, in het entreegebied. Mm -hmm. Dus we willen gewoon met hele eenvoudige ingrepen dat het weer wat moois wordt. Ja, vroeger had je uh, een leuke markt. Uh, nou, dat ja. soort dingen. Dat is een ja, kleine moeite. En dat is... soort dingen. Een mooie locatie. Ja. Ja. vanavond is er een opstelling van Italiaanse auto's. Nou, uh, dat dus ik... allemaal van dat soort kleine ja. leuke dingen die ook maken... Het, weet je, het, het de beste idee is een idee waarvan je denkt van god, waarom was het er al niet? Hmm. En ik denk dat iedereen wel begrijpt dat een boulevard en kiosk, dat het bij elkaar hoort. Dat is eigenlijk in de hele wereld zo. En uh, ja, het was tot nu toe in ieder geval in Zandvoort een tijdje niet zo. En we hopen dat we dat weer kunnen teruggaan. Nou ja, waar je dat... Uh, Toevallig waren wij in Portugal op vakantie en zie dus je bij elke grote stad, elke badplaats zie je gewoon een hele rits van die, uh, die tendenstraat en het wordt uh, bemand van sjaaltjes tot de kraaltjes tot de kettingen. Dus ja. het ziet er, en er lopen heel veel mensen daar rond ja. en er wordt wat gekocht ook. Ja, ja. Natuurlijk. Um, deze proef is in juli uh, ja. ten einde, ja. uh, als het nou heel erg aanslaat trek je hem dan door. Of nou, moet die het, eigenlijk ik, eindig zijn? Nee, nou, het is, een, uh, het is nu een proef voor een maand. Maar stel nou uh, dat de, de, de, de ondernemers zeggen: van nou, we vinden het zo leuk. Eigenlijk willen we nog een maandje langer staan. We hebben in, uh, in Zandvoort ook wel regels. En de proef zegt over het algemeen: dan mag je de maand doen. Mm. Uh, maar mocht het nou zo zijn dat er ongelooflijk enthousiasme is. Dat mensen zeggen: god Het zou toch wel zonde zijn als vanwege de regels dat nu ineens anders moeten. Moeten we kijken wat er kan. Ik weet dat niet uit mijn hoofd. Ja, het zou zonde zijn. Want augustus is per definitie de zomermaand. De maand. Ja, ja. En dan doen we niks. Nou ja, maar uh, kijk, dat ja, heeft dat dan. dat vind wel, uh, ik dat een beetje raar. Dat, ik begrijp dat, maar dat heeft ook iets te maken met respect zeg maar, voor de regels die je, die je hebt. En, uh, maar goed, we moeten kijken als er nou echt heel veel enthousiasme is en de proef is zeer geslaagd, dan moeten we eens kijken of dat kan. Uh, maar dat werkt ik zo niet uit mijn hoofd. We hebben nu gezegd, we doen het in ieder geval een maand om te kijken ja. hoe het aan landt. Uh, en of het op enthousiasme rekent, maar ook om ervan te leren. Uh, je weet nooit of er toch niet mensen zijn die zeggen van joh, dit was helemaal geen goed idee. Ik kan dat nu niet inschatten. Hmm. Voor nu lijkt het heel logisch, maar we gaan natuurlijk achteraf ook evalueren en dan kijken we gewoon waar we staan. Ja, het is... Uh... Ik breng het even terug naar het pop-up evenement. Kijk, daarom kom ik daarop. Als je nu zegt, na nou die maand, het is geweldig, we trekken de man door. Ja. Dan valt dat onder het idee van het uh, pop-up uh, ja. schema ja. wat uh, nu ingegaan is. Ja. Uh, Pop-up weekend? Ja. Waar ben je allemaal geweest? Ja, ik ben bijna overal al geweest. Ja, ik was erg onder indruk. Ik ben zaterdag twee keer ook even een rondje uh, gaan lopen. Ik ben ook s'avonds nog eventjes op het strand geweest. Ja, ik vond het fantastisch. Uh, Movie night on the beach uh, geweldig. Uh, beach volleyball, volleyball was ja, Het was fantastisch. Ook heel gezellig. Ook heel veel mensen gaan het zandfort die daar natuurlijk heel veel plezier hadden. Uh, de spot, die ook weer een prachtig evenement hadden. Nou hebben die ze wat vaker, maar het was ja, wel echt is. indrukwekkend. Ja. Um, uh, het centrum waar allemaal prachtig dingen in de Halstraat, waren. hele gezellige sfeer. En wat je ook ziet, hè, we hebben gezegd... nou, we brengen de regels wat, mee, wat, wat terug dat weekend... We vertrouwen ook op verantwoordelijkheid bij de ondernemers. En je zag ook gewoon dat dat gebeurde. Dus dat mensen heel goed zelf uh, zich ook realiseren dat als je die regels wat loslaat. Die hebben we vaak bedacht omdat het in het verleden dingen niet goed gingen En dan krijg je, ik noem het zelf al de 80-20 regel. Hè? Omdat je 20% van het gedrag niet wil, schaf je 80% af. Ja. Nou, nu willen we dat eigenlijk als het even kan weer omdraaien. En, uh, en wat je ziet is, dat gaat ook heel goed. Hè? Ik vond het prachtig vrijdagavond het wereldrecord Haring. Uh, ja. Happen, ja, ja, ja. Dan even. Waar de visventers gebroedelijk uh, de boel aan het opbouwen waren. Maar ook echt de dranghekken zelf aan het neerzetten waren. Met andere woorden, ook de, <coughs> de orde en veiligheid eigenlijk aan het voorbereiden waren. Ja, dat is prachtig <coughs> om te zien. Is... Voetbal aan een puntje zuigen. Laten ja, en, en nou, dat, zo is het. En, en wat je dus ook ziet is, uh, weet je, wij zijn een, een dorp met een hele sterke samenhang. En uh, dus een verschrikkelijk veel vrijwilligheid. Gisteren ook weer bij culinair Zandvoort. Uh, bijna 100 vrijwilligers. En uh, dat vinden wij heel normaal. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar dat is wel hoe Zandvoort in elkaar steekt. Uh, en die verantwoordelijkheid kunnen mensen dus ook heel goed dragen. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we, dat we dat weer gaan opzoeken. Dat het niet is dat de gemeente alles regelt. Of alles faciliteert. Uh, maar dat we gewoon met z'n allen weer wat verantwoordelijkheid daar ook in terugkrijgen. Ja. Uh, nou, dat is zeker een feit. Dus, ik, uh, ja, ik... Borduur op, op evenementen wel, wel voor. En uh, misschien nog heel even terugkomen op bijvoorbeeld de, de vergunning van een aantal uh, evenementen. Er wordt zoveel van uh, evenementenverzorgers gevraagd op het ja. ogenblik. Ja. En dan hebben we het ook over terugbrengen van regels. Uh, gaan jullie dat nog bekijken? Ja, we zullen of, moeten. Ik, ja. heb het, uh, ik heb het beloofd dat we het gaan doen. En ik heb ook gezegd, het is in de politiek vaak iets wat gezegd wordt: hè, regeldruk verminderen. Mm -hmm. Maar als je ziet er veel plekken dat het er blijft, dat ja, zijn ja. loze beloftes. Dus ik heb tegen de ondernemers gezegd uh, al een uh, maand of wat geleden van joh, ik wil met jullie aan tafel en kijken wat, wat zijn nou de regels die knellen. Uh, als je een vergunning aanvraagt wat zijn nou de dingen die je hinderlijk vindt, uh, kunnen we dat voor een heel jaar doen voor meerdere evenementen of moet het per evenement apart gewoon uitvinden wat kan. Wat je altijd zult houden is dat we natuurlijk wel een aantal spelregels... dat hadden we bij Pop-up ook gezegd, we hebben een aantal spelregels in het leven geroepen. En we hebben toen gehandhaafd op, uh, op zeg maar de burgemeesterbevoegdheden... dus openbare veiligheid, milieu, dat soort ja. aspecten. Nou, ergens in de midden zit, denk ik, uh, de vorm die we moeten vinden. En ik heb intern in het gemeentehuis ook gezegd, en dat is natuurlijk best wel even wennen ook... Want een ambtenaar die uh, met handhaving bezig is, die heeft behoefte aan hele duidelijke regels. Want die wil niet op straat iedere keer een soort halve willekeur moeten toepassen. Nee. Omdat het de ene keer wel mag en de andere keer niet. Uh, dus ook in het gemeentehuis vraagt het wat dat betreft wel om flexibiliteit. Nou kunnen we in Zandvoort antwoord al wel heel veel hoor. Als je mm -hmm. ons vergelijkt met andere gemeenten, dan doen we al heel veel heel flexibel. Maar we kunnen nog een stap zetten. En uh, zowel in het gemeentehuis als, uh, als in, in, in samenspel met de ondernemers moeten we daar gewoon uh, goed naar kijken. En de geest uit de fles, hè, we hebben dat weekend gehad adel verplicht wat dat betreft. Nu moeten we ook laten zien dat we die regels uh, ja, makkelijker gaan maken. Uh, zeker, want er zijn... Uh, nu bijvoorbeeld is er een groot evenement... waar het aanhangsel over... Uh, wat ze allemaal mee en, en, en tegen zouden hebben... aan veiligheid... Uh, uh, ik heb het gelezen. Ik denk, ja, dat is zoveel moeite om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dat elk evenement... het gewoon moeilijk zou krijgen om dat te doen. Ja, ja. En... tegelijkertijd... Dat, ja, ik zeg het nog maar een keer, want... Um, Zandvoort is echt een dorp waar dat soort dingen al heel erg goed gaan. Dat ja. zie je dus ook wat vanavond gebeurt op het, uh, op het Raadhuisplein. Uh, ik heb er zelfs gisteren nog even een belletje aan gewaagd. Uh, er komen misschien wel een paar duizend mensen om een handtekening van Max Verstappen te krijgen Straks en die ook, auto te horen ja, brullen. Ja, ik denk dat je er een nulletje achter kan zetten. En, uh, nou ja, we, we gaan het zien, maar waar we ons vervolgens wel even op voorbereiden is wat betekent dat dan? Ja. Maar de realiteit is gelukkig uh, dat niet alleen de gemeente dat bedenkt, maar ook het circuit. En het circuit regelt dus ook vervolgens gewoon in samenspraak met vrijwilligers in Zandvoort dat het Raadhuisplein wordt afgezet. dat De bus wordt omgeleid. En dat het dus allemaal heel soepel verloopt. En dat doen we al heel erg goed. <kwijnt> um, en tegelijkertijd zeg ik altijd wel. Uh, als je merkt van ondernemers dat ze het gevoel hebben dat het toch knelt ergens. Dan moet je daar naar kijken met elkaar. Ja. Ja. En dat is wat ik bedoel. En ik wil ook dat, er, dat de ambtenaren als dat kan uh, een, een set regels in handen krijgen. Waar dan goed mee te werken is. Waar we nu misschien net iets te vaak het gevoel hebben. Maar die ja. regel is belangrijker dan wat we aan het doen zijn. Uh, vanuit uh, ondernemend Zandvoort. Moet het toe naar als het even kan. Regels die maken dat die ambtenaren uit de voeten kan, maar dat die ondernemer het ook kan. Nou, Dat moeten we met elkaar uitvinden. Dat is ook niet iets waar je vandaag even een antwoord op hebt. Dus daar gaan we over in gesprek met elkaar. En dat, en dat doen we ook al, uh, sinds vorige zomer, echt in een team van mensen met het circuit, uh, met de ondernemers in het dorp. Uh, we zitten heel regelmatig samen om evenementen samen mm -hmm. voor te bereiden. Daar schrijf ik zelf ook bij aan. Ja, als je dan kijkt welke evenementen we natuurlijk al hebben, dat is, dat is geweldig. We ja. hebben, we noemen het nu de Big Five, de grote evenementen op het circuit, uh, de uh, KLM open, de uh, circuiten, het zijn allemaal heel Hele mooie grote evenementen. Ja. En het dorp staat iedere keer klaar om uh, de mensen te ontvangen in uh, een prachtige ambiance. Dus ja, daar ben ik trots op. Nou, dat mag ook wel, want daar zijn wij allemaal stand voor. Dus Zo is het. Dus dat ja. is duidelijk. Ja. Um, morgen uh, wordt het ook weer druk, hè. Uh, dat komt niet van vandaag op gisteren, maar hoe, hoe, hoe pak je dat aan als college? Uh, goh, uh, Max Verstappen komt. ja nou, dat begint uh, met een belletje van het circuit, ja. uh, Max Verstappen komt. Um, en dan gaan wij met elkaar nadenken over wat betekent dat. Uh, maar zoals ik net ook al zei, dat is iets wat we vaker hebben gehad. We hebben in het verleden natuurlijk ook Formule 1 gehad. We zijn oh, ja, echt wel. We zijn echt als gemeenschap echt heel goed ingeregeld hier op hele grote groepen uh, toeristen of bezoekers van het circuit. We hebben de veiligheidsregio. Dus dat pakken we dan op vanuit het gemeentehuis en gaan we nadenken wat betekent dat. Uh, maar het begint vooral met een belletje waarin het circuit zegt uh, Max Verstappen komt. En uh, waarin wij vervolgens zeggen: wat kunnen we doen. Om dat van het circuit naar het dorp te halen. Dus dan ga je nadenken over de zaterdag en de zaterdagavond. En daar rolt dan uit een meet and greet op het Raadhuisplein. Dat zou toch wel heel erg leuk zijn. Ja. Uh, en dat zijn we vervolgens met een, een team mensen gaan uitwerken. En dan, uh, dan rolt dit op de zaterdagavond eruit. Geluk, gelukkig ook het team van Verstappen bereid en Toro Rosso ja. om dat te doen. Want dat is natuurlijk ook niet niks. Nee. Uh, en vanavond gaan we zien waar dat toe leidt. Ja. Hopelijk, wel. Ja, we kunnen wel een beetje <laughs> doen over het nulletje of niet, maar laten we er een goede fles wijn opzetten. <laughs> <Ja>. is goed. <laughs> um, wij, ik weet genoeg over de, de, de kiosken en over, ja. over de um, Het zijn er vijf. Ja. Heb je het al het idee dat het volgend jaar tien zijn? Als de proef geslaagd is? Als de proef geslaagd is en wij zeggen tegen elkaar... het mogen er wat meer zijn, dan zou dat zo kunnen. Maar we moeten eerst even afwachten hoe dat, hoe dat allemaal valt. Uh, we hadden niks, we gaan naar vijf. Mm -hmm. ja, met al dat soort dingen is het zo... Uh, je moet goed naar elkaar luisteren en kijken ja. wat de, de effecten zijn. Ja, en ik zo. vind de balans ook altijd belangrijk. Het ja. moet ook draagvlak hebben daar in de omgeving... Ja. Dus ja, we gaan. De hebben een mooi uitzicht dan. En, op, op die, uh, die kiosk, <laughs> ja, zeker. Het nou, leeft het eindelijk eens in een beetje. Want zeker. het is nu een beetje dode zo. Het moet een beetje terugkomen. Ja, nou, de waarden, dit zijn er al meer dan er in het verleden waren, natuurlijk. Want ja, zoveel uh, waren er niet. Ja. We praten over een boekenstalletje, kaarten, een, een, kaart, een groentenstal van Kees waarom weet ik nog. Uh, hmm. Ja, nou. Nu, nu vijf En ik al aardig wat. Goed oh, zo. Okay. Dus ik vind het een heel goed initiatief, kan niet anders zeggen. Nou, dan wens ik een beetje terug. Een beetje terug. Dan wens ik de Wethouder Kuiper veel plezier dit weekend. En we gaan elkaar zeker nog zien, want het is een bruisend weekend. Dankjewel. Heel graag, dankjewel. Fijne dag. Dit is een liedje voor hem die in zijn jeugd en in zijn hart socialist was. En nu is hij van middelbare leeftijd. En hij weet het echt niet meer. Ik ben een bekommerde socialist. Ik wou dat ik er iets meer van wist. Ik wou dat ik er meer kijk op had. Op de regering en weet ik wat. Op de regering en weet ik wat. Een heel hoop dingen zijn moeilijk hoor. Daar heb ik de hersenen echt niet voor. Als ik het dan niet meer vatten kan, dan doe ik dit heel effie maar aan. Dan doe ik de hele visie maar aan. En moeder, de vrouw is bij de hand, al kom ze nou ook van het platteland: zo laat het me weten: zo voor ze rap. Dan raak ik de kluts kwijt en val in slaap Dan raak ik de kluts kwijt en val in slaap Ach, was ik toch maar weer vrijgezel Want ik ben nog niet oud en ik kan het nog wel Ja, als ik iets kan, dan is het dat Ik wou dat ik er meer tijd voor had Ik wou ik er meer tijd voor haar. De dag is kort, maar de nacht is lang. En nou en dan word ik wel eens bang. Dan lopen de rillingen over mijn huid. Dan doe ik de hele visie maar uit. De Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Ben Zonneveld en tegenover ons zit Jerry Kramer van de VVV. En ik lees hier op mijn programma wat de VVV overweegt uit de kerntakendiscussie te stappen. Uh, ik ben politiek niet zo geëngageerd. <laughs> ja. Dus ik vroeg me eigenlijk af... wat behelst dat en waarom? Ja, kerntaken is zoals je ja. al hoort... Is wat zijn de kerntaken van een gemeente? Dat kan zijn een paspoort verstrekken aan de balie. Maar het kan ook zijn wanneer iemand een uitkering nodig heeft. Dat zijn taken onder andere van de gemeente. Ook riolering aanleggen, straten onderhouden... reiniging, groen. Noem maar op. Duidelijk. En daarnaast heb je nog een, een paar andere taken... En daar gaat deze discussie over, van wat, en, wat nou wel en wat nou niet de taken van de gemeente zijn. En welke andere taken heb jij dan op het oog? Bijvoorbeeld een bibliotheek, een museum, uh, subsidies aan een sportvereniging. Het zijn geen taken van een gemeente, maar dat wordt wel gedaan. Mm -hmm. En daarover gaat een discussie van wat nou wel en wat nou niet door ja, de gemeente Zandvoort uh, in de toekomst nog moet worden gefinancierd. Ja, ja, en ik begrijp dat er wat reuring is ontstaan waardoor jullie overwegen hieruit te stappen. Uh, nou, de discussie is, uh, is ietsje breder. Uh, afgelopen week hebben we twee uh, avonden een raadsvergadering gehad... waar onder andere ook uh, de voorjaarsnota is besproken. En de voorjaarsnota is zeg maar, de voorloper van het begrotingsjaar 2016. Dus ja. uh, de begroting die in oktober komt... die wordt zeg maar, nu uh, in de voorjaarsnota zeg maar, voorgespiegeld... van wat uh, de komende ja. jaren zeg maar, het beleid uh, is. Nou, en daarin uh, zagen wij een aantal dingen naar voren komen... Waar al geld voor gereserveerd wordt. Waar wij van zeggen, ja, dat hoort thuis in de kerntakendiscussie. Die, uh, ik kom wel eens uh, luisteren en, uh, en ook kijken, want dat vind ik heel belangrijk. En dan hoor ik al een paar keer zeggen, uh, ja dit in, in de commissievergadering, in de raadsvergadering, dat hoort bij de kerntakendiscussie. Dat boldert zo een aantal vergaderingen door. Is het dan niet, uh, uh, simplistisch gezegd, simpeler om eerst die kerntakendiscussie gewoon uit te voeren... en dat we dan duidelijk hebben wat we nou wel en wat we nou niet doen? Want nu uh, uh, zie ik bij zo'n commissievergadering, uh, wordt dat, uh, dit wordt bij de kerntakendiscussie. ja. En dan? Er moet wel een beslissing genomen worden. Is het niet handiger om dat eerst te doen dan? Ja, het is natuurlijk uh, zo dat een kerntakendiscussie... dat doe je niet op uh, een één avond. Dat begrijp ik. Dus je gaat per programma ga je, zeg maar, kijken van wat wel en niet uh, wordt gedaan. Er zijn al, uh, nou, ik meen geloof ik, vier of vijf avonden aan uh, besteed. En heb de VVD ook gewoon aan meegedaan. Mee maar je merkt gewoon dat de discussie nog niet klaar is. Maar dat er wel al een uh, aantal zaken zijn waarvan uh, de, de, zeg maar, de coalitiepartijen zeggen, ja, maar dit willen we sowieso. Maar moet, je, moet je niet. Uh, um, Zo'n begroting is voor volgend jaar en het jaar daarna en het jaar daarna. Moet je die beslissingen niet nemen, ondanks dat je die de discussie nog niet af hebt? Um, Want, nou ja, je je uh, moet wel door. Kijk, een belangrijk is bijvoorbeeld uh, waar wij uh, een punt van hebben gemaakt. Is bijvoorbeeld uh, de renovatie, of hoe moet je dat zeggen: de herinrichting van de blauwe tram. Ja. Nou, daar staat een ton voor gereserveerd, waarvan wij zeggen van ja, moeten we dat op dit moment gaan doen met in het achterhoofd dat we nog bezig zijn met een kerntakendiscussie. De blauwe trimmer is nu waar de bibliotheek zit, zeg maar. Ja, klopt. Wat, wat, wat. Het ja, idee daarvan die... is zeg maar, dat er een ton wordt geïnvesteerd om het verenigingsleven weer terug te krijgen in de blauwe tram. Nou, we weten allemaal dat het gebouw op dit moment niet functioneert zoals nee, het zou nee, moeten, nee. zoals het ooit bedacht is. Maar dat weten we natuurlijk al een jaar of vier. De, dat met is de gebruikers is, uh, is besproken. En, ja, en wij zeggen dus op dit moment, van, ja wacht eerst die kerntakendiscussie discussie af. Ga echt kijken van welke taken je nog als gemeente hebt. En neem dan pas het besluit. Maar ja, en dan is de manier waarop zeg maar, dat wordt ingebracht tijdens de voorjaarsnoten ja. en ook wordt gereageerd door de andere partijen. van ja, maar dit, dit, dit staat er los van. Nou, en dan hebben wij als VVD gezegd, nou hier, hier kunnen wij niet aan meedoen. Want wij willen gewoon echt een integrale kerntakendiscussie hebben. En hebben dus besloten om niet meer deel te nemen aan de kerntakendiscussie. Maar dan geef je het ook meteen uit handen. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk de manier, hè, zoals ik al zei... van ja. hoe er op dit moment wordt gereageerd door de andere partijen. Ja. Um, dan heeft het ook weinig zin om daaraan mee te doen. Nee, dat dat is dus, dus kom ik terug bij mijn punt. Dat die kentijdens eigenlijk, eigenlijk eerst gevoerd moet worden. Ja. Want als ik de partijprogramma's van, van alle partijen lees... dan wil iedereen die blauwe trammen veranderd hebben. En daar praten we al vanaf het ja. opbouwen al dat het niet goed gegaan is. Ja, klopt. Uh, ik heb hier nog met wethouder Taats gezeten in de tijd. Dat die, dat, dat het liep allemaal toen. En iedereen vond het niet goed. Nee, maar het punt maar nu... is natuurlijk ook of je er een ton voor over hebt. Hè. Je ja, kijkt oké, natuurlijk ja. wel aan tegen een begroting... waar we natuurlijk afgelopen jaren flink moesten snijden... in de organisatie, in andere, andere taken die de gemeente had. En dan moet je afvragen of deze, een van deze taken... dus het verenigingsleven, voorzien van een goed gebouw... of dat dan de belangrijkste taak op dit moment is. En dat moet je kunnen afwegen in de gehele de kerntakendiscussie... die je voert over alle, alle taken die de gemeente heeft... Als je in mijn beleving zegt, we gaan een kerntakendiscussie doen, maar we sluiten een aantal dingen uit... dan is het geen zuivere kerntakendiscussie. Dan uh. heb je geen integrale uh, kijk op wat de gemeente moet gaan doen ja, en wat ze wat... nog in staat is om te doen. Want er staat, als ik heel veel mag, ook uh, nogal wat voor de deur. De gemeente is bezig met gevorderde plannen om uh, ambtelijke uh, fusie uh, met Haarlem uh, aan te gaan. Nou, dat had ook nog wel enige, enige stof doen opwaaien deze week, geloof ik. Hè? Ja, ja, klopt. Het stond ook op de agenda. En uh, nou ja, daarvan hebben wij ook gezegd: nou, de, de discussie is nu alleen uh, rond uh, samengaan met de gemeente Haarlem. En wij hebben dat breder proberen te trekken door ook andere gemeenten die er zijn. Dus Heemstede, Bloemendaal daarbij te betrekken. Uh, gewoon vanuit strategisch oogpunt. Uh, wanneer je je vast gaat leggen aan één partner, in dit geval Haarlem... Uh, merk je gewoon dadelijk dat als het zover is, dan kunnen we eigenlijk niet meer terug. Nee, maar... En als je met andere gemeenten daarbij betrekt, dan heb je strategisch ingedekt... En ben je eigenlijk veel, volgens ons beleving, sterker naar de toekomst toe. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Als maar ik... um, we en jullie zijn er nog niet eens uit. Want het is door uh, iedereen aangenomen vorig jaar of twee jaar geleden die ambtelijke samenwerking. En vervolgens liggen er nu weer drie scenario's uh, op tafel waar de raad een beslissing op moet nemen om, om dan gelijk... Een soort vierde scenario. Uh, begin ik nou een beetje aan mezelf nee, te denken? Ben, in de kijk, collectie. de is dus twee jaar geleden heeft de gemeente Zandvoort besloten om het sociaal ja. domein wat een hele grote taak is voor de gemeente hè, met al die 3D's die eraan mm -hmm. zijn gekomen om die samen te voegen met de gemeente Haarlem. Dus wij kopen feitelijk onze zorg in bij de gemeente Haarlem. Om zeg maar even, even ja, ja. abstract te zeggen. Nou, in dat geval is het voor mij ook, en voor de VVD was het gewoon een volstrekt logische keuze dat dat halen moest zijn. Vanwege gewoon de problemen die er ja. in Zandvoort zijn met het uh, sociaal domein. Op dat stuk. En de problemen die er zijn in halen met ja. het sociaal domein. Maar wanneer je kijkt naar andere taken, bijvoorbeeld reiniging en groen, zou het in mijn beleving veel logischer zijn als je aansluit het bij de gemeente Bloemendaal. Dat ligt naast elkaar. Ja. En dan kan je elkaar daarin versterken. Maar nu wordt de discussie gevoerd... ja, we hebben vol, nu zoveel vertrouwen gewekt bij onze partner Haarlem... Was, dat we eigenlijk niet meer met die andere gemeentes kunnen doen. Maar ja, we moeten strategisch zijn in dit... Uh, het, is, het gaat hier om de toekomst van de gemeente Zandvoort. Ja, en Harlem is een... En, en niet om het vertrouwen van de gemeente Haarlem. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is. Ja, maar je kan heus, als je ergens aan, aan het onderhandelen bent... Nog een, een tweede optie hebben. En ja. die optie hebben wij geprobeerd in te brengen. Nou, daar werd eigenlijk geen discussie om gevoerd. En het werd gewoon weggestemd. Ja, en Haarlem is natuurlijk een, een, een gemeente die heel, ja, heel erg zwak staat financieel. Op dit moment is Haarlem uh, financieel. Zoals artikel 12? Uh, nee, dat nog niet. Dat is wat niet veel <laughs> durf ik ook geen uitspraak over te <laughs> doen. maar... Jij ja, kijkt kijk niet in de, in de portemonnee van. Uh, nou, we zien uh, huis, natuurlijk, ze kwamen geloof de ik 3 miljoen tekort. En dan was natuurlijk een klein overschot weer. Maar om nou met, met de, gemeente, de financiële geme, de zaak van de gemeente Haarlem ook nog bezig te zijn, dan wordt het al heel erg druk. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat ook in uh, overweging te nemen. Hoe nee. de, gemeente, de gemeente Haarlem er financieel voor staat. Ja, natuurlijk, want straks zijn, zitten we hier in Zandvoort te betalen voor de Zandvoort. Ja. Nou, dat, dat is wel een, een soort Zandvoortse gedachte. Je zal dat goed moeten regelen. Ja, ja. dus Dat je niet gaat opdraaien voor de tekorten die er in Haarlem nee, zijn. Ja, maar, goed, ja, maar daar zijn afspraken over ja, te maken. Ja, ja. Die, uh, die voorjaarsnaamheden uh, en het stukje van die kerntakendiscussie, dat, dat loopt naast elkaar heen. Mm -hmm. uh, als je daarover denkt, uh, ga je ook niet akkoord met die voorjaarsnota. wel? want het, het is een stuk uit de voorjaarsnota. Het zijn, het zijn delen zijn uit de voorjaarsnota, mm -hmm. ja. Dus, dus een aantal dingen waarvan wij zeggen, nou ja, dat, dat hoort thuis in de kerntakendiscussie. En een aantal dingen, ja, dat moet er gewoon door. Dat zijn gewoon dingen die lopen of die op je pad komen. Daar moet, daar moet over ja. uh, gekozen worden. Die, de financiële positie van Zandvoort... Als ik het zo uh, beluister, die, uh, die zit wel in de positieve kant. Ja, dat gaat, uh, zoals de cijfers er nu ja? voor staan, gaat het de goede, goede kant op. Dus het, hetgene wat wij hebben ingezet een aantal jaren geleden met bezuinigingen en, en kijken een nieuw beleid om te zetten in uh, te wisselen nee. van, uh, van beleid, ja, dat heeft zijn vruchten afgebouwd. Het nieuw ja. beleid van de Wethouder Financiën dat, uh, doet daar ook wel een beetje aan goed. Ja, nou ja goed. In dat, in dat opzicht is, uh, is Gert-Jan Bluis op de juiste plek. We zijn natuurlijk niet altijd. Met elkaar eens, maar in dit geval denk ik wel dat hij dat wel in uh, hmm. bij macht is om dat goed, uh, goed te doen. Ja, ja. goede ondernemer, kan niet anders. Ja. Uh, zijn, uh, de, uh, nu zijn het ondernemers, kan ik maar zeggen: uh, de uh, is de dat, Blazenondernemer. Is dat zo dat je vroeger uh, meer politieke lui had als wethouders die, die daar wat minder in keken zonder af te doen aan hun capaciteit? Ik zit even voor de geest te ja, Je kijkt de andere kant op. Hè? Uh, wethouders zijn geweest. Nee. Nou, uh, uh, bijvoorbeeld... een uh, uh, Versteeg, uh, uh, uh, Jongsma, Tatus. Ook allemaal, uh, ondernemers. Ja, ja, zijn uh, allemaal ondernemers. Het uh, zijn allemaal ondernemers geweest. Ja. Ja. Nou, dan... ja, nou Ik kijk naar de, uh, de, bijvoorbeeld wethouder Tatus. Dat was een politiek dier van, uh, van, van begin af aan. Ik kijk naar Tonen. En die zijn ook wethouder geweest. Ook allemaal maar, maar, ook ondernemers. Gelukkig ondernemers. ondernemers. Ja, dat hebben we toch. Nou ja, dan... Ja. Ja, ja. Dan moet dat wel zo verder gaan. Want ook wij willen in de plus. En niet het, het gat van Alem. Uh, nee, kijk, waar, waar, waar het nu om gaat is of de gemeente Zandvoort zeg maar, met de, de organisatie die ze nu hebben. Of ze het kunnen redden. Dus het college noemt het het piepen en het kraken. Zeg maar, als er nu iemand uitvalt op bij één uh, afdeling. Uh, is er vaak maar één iemand verantwoordelijk voor een bepaalde mm -hmm. taak. Nou, als diegene ziek wordt, dan heb je gewoon een probleem. Dus daarin snap ik gewoon de wens. En wij zijn absoluut niet tegen ambtelijke samenwerking. Maar wel moeten kijken van wat het meest strategisch is uh, voor de gemeentesantwoord. Ja, je moet elkaar versterken, dat is ja. duidelijk. Komt daar ja. nog een voorstel uit? Of hebben jullie het nu al gehad? met Nou ja, wat de, uh, het er natuurlijk is gebeurd, het, het stond op de agenda. Hè? Dus uh, de hele discussie over... Maar ik heb begrepen dat er een mondeling amendement werd ingediend. En dat, uh, dat schijnt ook niet te kunnen. En ik weet niet of dat zo is. Maar het is dus, uh, van tafel geveegd. Ga je daar nou nog mee verder dan? Nou kijk, je mag uh, de staande vergadering mag je, je abonnement uh, indienen, of dat nou mondeling is. Daar zijn regels ja. natuurlijk voor. Dus uiteindelijk uh, in de zwaarte die er lag is het ook gewoon op papier gezet. Nee. Maar het is in aansluiting op hetgene wat ook in het coalitieakkoord akkoord staat. Dus kijken ook naar andere gemeentes. Nou, als we daarop dan alleen de reactie krijgen, ja, u maakt misbruik van ons coalitieakkoord, ja, dan houdt de discussie heel snel op. Ja. Het is juist in, in lijn met hetgene wat men heeft vastgelegd mm -hmm. als coalitie. Nou, en wij zijn het daarmee eens. En ik denk dat het college, of tenminste de makers van het coalitieakkoord op dat moment het ook mee eens was. Maar de juiste reden waarom het dan niet is, ja, dat is dan alleen het vertrouwen wat er met de gemeente Haarlem is opgebouwd. Nou, dat vind ik onvoldoende om... Uh, dat Is dat draai in het uh, akkoord? Het is, nou, naar mijn mening is dat een duidelijke draai in het akkoord, ja. Het staat er echt gewoon letterlijk ja. in. En uh, ja, het wordt niet uh, gevolgd, dus men is er anders over gaan denken. Duidelijk. Duidelijk, uh, wij gaan dat uh, verder volgen. En uh, jullie gaan met het reces. Ja. Dus er is niks meer te vergaderen voorlopen. Nou, ik heb maandag dan nog mijn laatste statenvergadering. En dan uh, begint het recess. En dan gaan we geloof ik eind augustus gaan we weer, uh, vrolijk ja, weer vrolijk om, uh, verder om. In de zomermaanden. Dus augustus net ook. Maar... Ja, we ja, ja. Alles, alles uh, weer voorbereiden. Maar je weet het, de, de, de politiek staat nooit stil. Nee, dus nee. Uh, er zal altijd wel iets uh, ook in het recess gebeuren. Dus, uh, dan worden jullie allemaal teruggeroepen. We, <tot> we, op, blijven, altijd, we, altijd we blijven altijd bezig. Oké, okay. nou, deze discussie blijven wij volgen. Want het is natuurlijk voor de Zandvoort erg belangrijk waar, waar de ambtelijke samenwerking zit. Of ik nou naar halen moet, of ik dat ik, ja. moet doen. Of er bezuinigd kan worden op groen en andere dingen. die nou, Ben, je als verziekt. ik daar ook nog één, één reactie ja, op maak. We hebben de, natuurlijk, zijn natuurlijk twee inloopavonden geweest, of informatieavonden. Ja. Op de uh, avond voor de ondernemers waren er vijf. En op de avond voor de inwoners waren er geloof ik wel geteld 11 of 12. Dus het leeft nog niet echt uh, zeer. Maar het is wel heel belangrijk. Dus die oproep wil ik ook wel zeker doen wanneer de gemeente daar verder mee gaat. Om juist ook vanuit de betrokkenheid van de, van de samenleving mensen daar uh, Poeh, mee uh, bezig. Nou ja, dat komt ook door die imago van de politiek. Laten we eerlijk wezen, want die is niet positief. Nou, dat is maar hoe je het bekijkt. Ja, nou, kijk naar stemgedrag van de, van de kiezers. Ja, Hoeveel is... gaan er stemmen? Ja... En dat betekent dat er gewoon niet leeft. En nee, dat d -d -d -d polen... ben ik met je eens. Heel veel dingen leven absoluut niet. Nee. En dan is het natuurlijk wel een taak uh, van de van overheid om aan te, te laten zien dat het wel belangrijk is uh, voor de toekomst uh, ja. ook, uh, van, ja. van de gemeente. Is, is dat, is dat uh, het niet leven? Is dat desinteresse? Van, uh, ze doen toch wel wat ze zin in hebben, want uh, je hebt het over vijf, vijf uh, mensen die opkomen. Ja, ik denk dat we nog een half uur kunnen zitten. Ik, nou, ik, ik vind ik, het ik, goed ik hoor. Ik zal je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, we hebben ook een discussie gehad over het uh, strandbungeloos op het strand. Ja. Nou, ondernemer geweest die heeft uh, zich uh, ingeschreven, die heeft ze een vergunning aangevraagd met de criteria die er lag, die er lagen. En uiteindelijk worden de criteria ingetrokken en kan hij zijn droom om een aantal strandbungalows op het strand uh, te verwezenlijken niet waarmaken? Nou, dan denk ik dat je dus als, als inwoner of als ondernemer echt het vertrouwen in de politiek Daar uh, Dan voel je vreest. je gevopt. Ja, maar dan, dan, dan, dan ik voel je je netjes. Maar daar wil ik juist even op terug, want er zijn wel meer bijeenkomsten die gehouden worden. Zo was de laatste bijeenkomst over uh, buurtoverlast in het centrum. En daar komen, komen acht mensen op dagen. Ja. Leeft dat? Of heeft men het vertrouwen niet meer? Of denken ze van nou, kom maar goed. Maar juist jezelf, bij dit inloop over de samenwerking komen ook maar een paar mensen op dagen. Nou, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat precies de reden is waarom mensen niet komen. Of ze hebben geen tijd... Of ze hebben andere interesses. Dat is heel moeilijk in te schatten. Ja, maar nee, het, is... het, het, het valt mij namelijk ook op. Dat, uh... Maar de, de, dat voorbeeld is natuurlijk wel heel ja. tekenend. Van hoe mensen dus het, verliezen, het geloof in de politiek verliezen. Dus ja. dat zij ze voldoen aan alle regels. Maar zodra het dan een puntje bepaaltje komt. Worden de regels ingetrokken en kan ja. het niet doorgaan. Ik wil nog heel even snel. Want straks komt meneer Trump. Uh, terug naar de kerntakendiscussie. Het zou eens tijd worden. Ja. <laughs> nou, je krijgt weer vijf minuten en dan zijn we weer klaar. Het eerste is dat ik op de VVD moet wachten. Oh, oh, oh. oh. Ja, staat, meneer Tromp staat al een beetje te, te, te bulderen achter bij de bar. Later ja, hem even hoe het even uh. Ik wil nog even kort, uh, kort hebben over de kerntakendiscussie. Jullie stappen eruit. Ja. Wat voor gevolgen heeft dat? Nou, dat heeft tot gevolg dat wij geen inbreng hebben in de kerntakendiscussie. Oké, okay, dus als er iets besloten wordt de blauwe tram is, uh, uh, wordt de kerntaak van de gemeente, dan is dat zo. En nou, zou het, nou sowieso, het, een het, het zijn, het zijn uh, avonden waarin zeg maar het voorwerk wordt gedaan. Dus mm -hmm. het zal uiteindelijk zal het ook nog in een gemeenteraad en in een commissie worden behandeld. Alleen op dit momier, uh, moment, zeg maar, met de discussie die er is, wat ik al aangaf, dat bepaalde dingen worden uitgesloten, mm -hmm. heeft het voor ons geen zin om aan die kerntakendiscussie uh, mee te doen. Dus ja, PvdA en Sociaal Zandvoort zeiden al vooraf, we doen er niet aan mee. Nou, wij zullen nu ook wachten tot wat uit de kerntakendiscussie is gekomen en dat in de gemeenteraad uh, dus, uh, ja, dus, aan de dus, orde te stellen. Dus uit Uiteindelijk worden de kerntaken nog een keer besproken in de raad. Ja. Oké, okay, nou ja. dan, dan is dat duidelijk. Ja. Ja. En daar zullen wij ook gewoon onze uh, punten uh, of kritiek uh, geven. Oké, okay, nou dan is dat duidelijk. Ja, Ik denk toch dat we af moeten sluiten, Ben. Want ja. net wat je zegt. Zeker. Uh, Zitten <laughs> Peter die staat ook al te trappelen van ongeduld. <laughs> Jullie bedankt en ook graag voor jou een prettig graag weekend in bedankt het mooie je Zandvoort. Ja, je ook. Dank je. niet komt halen, vegen in een lange rij. Onverwacht aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen. Na een lange nacht, voetbal ah. ah. kijken ergens in, een kroegje verder. Was al lang niet meer geweest, en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen, zag ik door het vuur de bomen en het bos niet meer. Was ik waarschijnlijk al dood Als ik vanmorgen niet met was was Gelijk naar buiten op de fiets Al wil mijn hoofd toch even niet. Een nieuwe dag begint, te tijd om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en alle man De dag is paraat, laat zien dat je bestaat Hou van het leven, het leven houdt van jou te geven slapen is het allerbeste wapen. Wat twee en spines op, tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldboot. Ah. Zonder steekjes brood was ik waarschijnlijk half dood. Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Me Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, het is tijd om weer te gaan. Jan en al de man, is paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga weer zegt ervoor, voort, zodat iedereen ervoor. Leef nu het kan, praat met Jan en al de man, is paraat, laat zien dat je bestaat. Als ik waarschijnlijk half dood, Het is tijd om weer te gaan. Ja, Suus. Ja, we zijn er alweer. Ja, maar dat is niet te geloven. Het gaat allemaal zo snel, Ben. <laughs> ja, Thomas die voert sterk de regie. En uh, uh, de schuiven zijn er ook, beroep die dan een keer. En uh, inmiddels hebben wij Jerry verhaald voor Peter Tromp. Welkom. Dank je. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een uh, uh, drukke baas komt hij hier binnen als voorzitter van de OVZ. En uh, wij begonnen gelijk over commitments en uh, noem het maar op. Vraag 1. Hoe is het met de OVZ? Uh, met de OVZ is het uh, fantastisch. Want we hebben uh, de contributie, de uh, facturen deze week de deur uitgestuurd voor het jaar 2015 En dat is altijd een heel mooi moment. En ook een heel spannend moment. Want je kan facturen versturen natuurlijk. Maar het wat, gaat erom. wat komt er binnen? Ja, maar ja, meestal doen we dat halverwege het jaar zo'n beetje. Maar je hebt dat en... al eerder de kosten moeten maken. Het is... We hebben al eerder de kosten moeten dus maken. Maar voor... we hebben een goede pen meester, ja, zijn ja, dus ja, op ja. centjes. Dus dan dat, dat scheelt. Ze hebben een apart nee, boekje. Ja. Nee, nee, nee. Ze hebben een, van een, te een te apart boek, ja um, maar zijn er natuurlijk. Uh, Op die factuur uh, terug te komen, ja. uh, uh, jij stuurt facturen uit, uh, naar hoeveel uh, deelnemers? Naar een 80, dan 70, 80. Tussen de 70 en de 80 denk ik dat er uh, dit jaar uit zijn gegaan. En, en, en hoeveel uh, mensen zouden er in de overzet moeten zitten? Uh, ik durf het bijna niet te, te zeggen, maar uh, in het centrum van het dorp, dan heb ik het echt alleen over het centrum, tel ik Noord bijvoorbeeld niet mee, zitten een driehonderdtal uh, ondernemingen. Dus dat betekent... Een beetje dat scheefstand. Ja, scheefstand, maar... Uh, de eerlijkheid gebied te zeggen... dat van die driehonderd ondernemingen... er natuurlijk heel veel horeca is... Ja. die hun eigen uh, uh, contributie betalen... Ja. aan de Koninklijke Nederlandse Horecavereniging. Hmm. Maar... Uh, ja, ik stel me op het standpunt... Uh, die contributie aan de horeca stelt niet veel voor, want ze krijgen aan allerlei uh, uh, manieren krijgen ze korting ten aanzien van allerlei verzekeringen die ze mm -hmm. af moeten sluiten en dergelijke. Dus de goede horeca-ondernemers uh, in dit dorp die, uh, kennen hun belang ook in Zandvoort en zijn niet alleen lid van de horecavereniging. Nederland, maar betalen ook hun lidmaatschap aan het overzetten. Ja. En anno 2015 is het eigenlijk van de zotte dat je als ondernemersvereniging eh, Zandvoort met een budget moet werken wat tussen de 20.000 en de 25.000 euro bedraagt, waarvan dan ook nog... Aan de sfeerverlichting een 10.000, 11 11.000 euro betaald dient te worden. Dus dat gaat er van af. Maar terug even naar die sfeerverlichting. Hè, want dat is wel een mooie. Ja. Want uh, uh, die wordt dus als, als jullie dat betaalt als OVZ. Dan zouden daar 240 uh, bedrijven voordeel van hebben. Ja. Is dat, dat is ook raar? Is ja. En uh, uh, de OVZ betaalt de sfeerverlichting. Ja. En uh, degene die, die niet betalen profiteren daarvan. Dat, dat is een beetje zwart-wit gezegd. Een aantal jaren geleden is er door uh, Gert van Kuik... toenmalig voorzitter een initiatief gepleegd... die naar de horeca is gegaan mm -hmm. en gezegd... oké, okay, als jullie geen uh, lid willen worden van de OVZ... je hebt veel belang bij de sfeerverlichting. En uh, uh, zorg er in ieder geval voor... we willen 150 euro per ondernemer hebben... En daar is een hele uh, lijst van gemaakt. Er zijn dus ondernemers die gewoon 150 euro per jaar betalen... aan de die, bijdrage voor, aan de de verlichting, verlichting. voor de verlichting. Die lijst be be betreft 17 mensen... En over 2014 hebben er van de 17, hebben de 6 betaald en 11 niet. Zit er zitten nog op steeds op? boven de 200 profiteers. Er zijn mensen die getekend hebben voor die 150 euro, een drie, viertal jaar geleden. Ondernemers, die hebben een handtekening ondergezet onder dat contractje van die 150 euro. Ja, maar hoe, Het, uh... Die hebben in 2013, 2014 en 2015... Met andere woorden, nog in één keer. Betaald. Ja, maar, kan, je, kan je daar een betalingsverplichting op leggen dan? Nou ja, het enige wat we kunnen doen is er een. Uh, uh in kassenbureau op afsturen hmm, voor ja. 150 euro. En dan denk ik: jongens, jongens, 150 euro, wat praten we nou? Ja. Moet ik nou ook nog eens een keertje langs dat soort mensen gaan en zeggen: van ik krijg nog 450 euro van nu? Dat is toch de trieste voor woorden? Dit, hè? Nou, en, het, het is niet gezegd. Het dat... grote probleem doet zich voor dat uh, uh, er heel veel horeca is wat voor 100% profiteert van die sfeerverlichting... als we dat daar nu hebben, hmm. en gewoon keihard weigeren mee te betalen. Ja. Het is zo erg. En uh, dat wil ik hier toch even vermelden... dat ik het één keer heb meegemaakt... dat een ondernemer, een horeca-ondernemer... tegen mij zegt van... meneer Trump, bent u daar weer? U komt zeker voor geld voor de sfeerverlichting. Moet je ja. luisteren. <laughs> het is nu september. Eind oktober is altijd een hele spannende week. Want dan ga ik kijken of die sfeerverlichting hangt. En weet u wat er gebeurt, meneer Trump? U komt al vier jaar bij me voor geld. En al vier jaar hangt eind oktober die sfeerverlichting. Waarvoor zou ik betalen? Het hangt er toch... Meneer Tromp, fijne dag verder. Ja. Nou, dan ga je dan. Ja, zo kun je, zo ja, kan het dan. Ja, je hebt het ook. En op het, moment, op het moment dat ik dan naar huis loop. Of terug naar mijn winkel loop. Denk ik, ik stop ermee. Me ja. Nou, die opmerking wil ik dat... ook wel even maken. Want ja? als, jij, uh, als jullie als vereniging 80 om 300 spelen. Ja. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen. Overzet, uh, uh, ik stop er maar me mee. Ja, ja en... je uh, uh, gezegd, maar... Ja, maar ik ben, uh, de verhoudingen liggen heel erg scheef. Anderhalf jaar voorzitter daarvan. En ik heb uh, gezegd. Ik wil niet eerder stoppen met de OVZ... voordat we een oplossing hebben... dat eigenlijk iedere ondernemer, groot of klein... zijn eigen bijdrage betaalt aan het algemeen belang van Zandvoort. Dan kom je of op een ondernemersfonds. Nou, bijvoorbeeld, of dat nou via de OVZ is, via de OBZ, via de horeca... dat maakt me niet uit. We moeten echt naar een systeem toe... dat een dorp als Zandvoort anno 2015 over een budget beschikt qua toeristische promotie... van 100.000, 150.000 euro. Het is toch te zot dat ik met 10.000, 15 15.000 euro... hier het algemeen belang van Zandvoort... naar buiten moet behartigen... Ja. als ondernemer zijnde. Maar is er, betaalt iedereen hetzelfde? Iedereen, dat is dus ook. Daar was uh, veel gedoe over de afgelopen jaren. Er waren dus winkels die zeiden... waarom moet ik 750 euro betalen... en mijn buurman aan de overkant 360 euro. Dan vergat hij even... dat zijn winkel drie keer zo groter was... Ja, dat als de buurman aan de overkant. Maar ja. hij zit wel... In in dezelfde straat. Dus we hebben gezegd, daar willen we vanaf. Iedereen betaalt een euro per dag. Is 30 euro per maand. Is 12 keer 30. Is 360 euro per jaar. Is de bijdrage met ingang van 2015. Contributie voor de ondernemersvereniging. Ja, Peter. Albert Heijn betaalt dus dit jaar 360 euro. Om maar wat te noemen. Ja. Maar um, Albert Heijn betaalt dat wel. En jij betaalt dat wel. Maar ik proef gewoon en uh, uh, dat een heel belangrijk dat niet doen. Nee. En hoe kan je dat voor elkaar krijgen om dat uh, uh, wel te krijgen? Want een ondernemersfonds, je kan niet zomaar roepen, we hebben nu een ondernemersfonds. Ik denk dat nee, nee, nee, de politiek nee. dat gaan regelen. Dat moet de politiek gaan regelen, niet alleen de politiek. Dat moet samen met uh, andere mensen gebeuren. Ik zal u vertellen, wij hebben hele uh, goede contacten als OVZ zijnde met de nieuwe voorzitter die het ondernemersfonds doet in Haarlem. Mm -hmm. Die is al een paar keer bij me thuis geweest. Daar heb ik een heel mooi draaiboek van hoe zoiets opgezet kan worden. En buiten Haarlem is het zo dat er wel honderd steden, dorpen zijn in Nederland... die gewoon een ondernemersfonds hebben. Dus het is wel degelijk realiseerbaar. En ik vind ook dat we in deze tijd gewoon iedere ondernemer uh, uh, zijn belang mee moeten betalen. En dat hoeft helemaal niet zoveel te zijn. Maar als maar iedereen mee moment... is, is het niet veel. Ik zal u één ding vertellen. Als wij die 300 ondernemers meekrijgen. En wij zeggen, we gaan terug van 360 euro naar 200 euro. Dus tegen onze vaste leden zeggen, ik hoeft er maar de helft te betalen. Heb ik 300 keer 200 euro. Hoeveel is dat? 60.000 euro. Daar kunnen we al een heleboel van doen. En naar dat systeem zullen we in de toekomst toch toe gaan. In de horeca retailvisie staat één van de punten van de 60 punten. Die door alle ondernemersverenigingen getekend zijn. Het oprichten van een soort fonds, of dat nou BIS is, ondernemerspot, ondernemersfonds, hoe je het noemt. Om te zorgen dat we met z'n allen mee betalen aan het belang van Zandvoort. En uh, daar ga ik voor. Nou is die horeca retail versie vorige week uh, met veel tromgeroffel getekend. Ja. Uh, de alle punten die erin staan, die heb ik doorgenomen. en staat dit uh, ook in. Maar daar moet een, een kernteam uitkomen. En, en die gaat dat regelen? Dat gaat uh, Pascal Spijkerman uh, Die gaat regelen. twee maanden weg. Die gaat twee maanden weg. Maar dan komt hij weer heel fris uh, terug. En uh, die 60 punten die in de horeca retail staan... beslaan een periode van vier jaar... En ik ben al heel tevreden als voorzitter van de OVZ... als van die 60 punten uh, er 20 of 30 gerealiseerd gaan worden. Wat je met dit soort zaken vaak hebt... is dat je hele mooie rapporten maakt. Dat je dat met veel... Tromgeroffeld zoals jij dat zegt ondertekent, vervolgens verdwijnt het in de la en er wordt niks meer meegedaan. Vandaar die kerntaarcommissie die er moet komen vandaar het feit dat ook de gemeente heeft gezegd, het stuk wat Pascal Spijkerman geschreven heeft is technisch gezien zo goed er staan zulke goede dingen in we willen ook graag dat hij degene is die het uit gaat werken dus er komt vanaf september, komt vanaf september een vervolg aan die horeca retailvisie er komt een vervolg, hij gaat kijken wat ermee gebeurt. Maar er staat duidelijk in dat uh, uh, uh, stuk... dat de ondernemers initiatief moeten gaan nemen. Ja, maar natuurlijk gaat dat ook gebeuren. En dat gaat, dat, dat gaat ook niet roepen van Pascal, uh, jij moet dit, jij moet dat. Nee, nee, nee de, de ondernemers, nee, nee. de kerntaak, ja. de, de, de, de, de kerngroep. Ja. Die, die moet samen, zelf die doen. Moet en samen die moet gaan ja. werken. Maar die kerngroep die bestaat eigenlijk al. Want die kerngroep heeft al die vergaderingen bijgewoond... van... Het maken van die horeca-retail. Oh, daar wil ik wel met je over discussiëren. Want nou, ik ben er ook, ook geweest. Jawel, maar de mensen... En mens, ik heb wel, niet altijd dezelfde mensen gezien. Nee, zien. maar goed. Dan afgevaardigd ervan, waar het om gaat... is dat die kerngroep moet gevormd worden uit de ondertekenaars. Okay. En die moeten er natuurlijk mee aan de slag. Is die er al? Die is er nog niet. Oké. Okay. Die is er nog niet. Okay. En zodra die er is, ben ik de eerste die dat uh, komt melden hier. En uit <lacht> welke mensen die bestaan. <lacht> nou ja, de, de, de, de, dat is dus belangrijk, ja. want alle groeperingen van Zandvoort hebben uh, getekend. Dus die moeten ook allemaal... Dus dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ben ik ben het helemaal met je eens. En dat, of dat nou een ondernemersfonds is of we betalen elke dag een euro. Maar uh, eerlijk gezegd vind ik de verhouding nog scheef. In hoeverre zijn die scheef? Nou, 380. Ja krijg je die dat, 240 erbij dan? Nou ja, waar het om gaat, dat ik, als, ik de meer, als ik de helft van die meerderheid van die 80 heb, dan kan ik uh, starten met een ondernemersfonds. En ik heb er maar 80 nodig, gedeeld door uh, 2 plus 1. Dus ik heb 41 ondernemers nodig die een handtekening zetten onder het creëren van een ja. ondernemersfonds. Daarmee ga ik naar de Raad toe. En we hebben gelukkig een coalitie, anno 2015, die uh, wel degelijk uh, uh, voorstander is van het creëren van een of ander fonds. Ja, het het en voorstel. Dat kwam uit de huidige oppositie vandaan, trouwens. Ja, toen de tijd, inderdaad. Ja. Alhoewel uh, de huidige oppositie in de vorm van onze uh, grote uh, partij, de VVD, altijd Vadikant, sinds jaren dag kant. Nee, het tegenstander komt uit de GBZ. Ja, GBZ, ja. ja. Goed, Peter, uh, ik zie dat je het hartstikke druk hebt met het overzet. En uh, de discussie, ja of nee, daar moeten we nou nog meer over uh, ja. Moeten we maar eens over hebben. Ja, ja. je bent nog beter met de moederdagbrunch van 2016. Nu al? Ja, nu al. Commitment, daar gaat het om in dit dorp. Commitment. Als ondernemers graag willen dat ik de moederdagbrunch doe, dan doe ik dat. Maar er moet meer commitment. Met moeten meer mensen meedoen ja. dan het, het afgelopen jaar. Okay, en we nou, hadden natuurlijk prachtig weer, ja. met uh, ontzettend veel positieve uh, publiciteit naar buiten toe. En dan ga ik toch weer twijfelen of ik het niet moet doen. Maar nou, je moet het wel doen. Je moet het wel doen. doen. Ja, ja, het uit, me kost, uit meerdere. Het kost heel veel werk. Ja, ja dat, dat, ik dat ben ik met je eens. En ondernemers die daar zeker in de buurt zitten, doen dat gewoon lekker aan mij. Ja, ja. Peter, bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. En, en ook jou weer een ja, Gaat lukken. Dank je. We gaan even door de agenda uh, heen. En als jij daarmee wil beginnen, want ja. ik zie dat hij bij mij weggehaald wordt. Dat meen je niet. Dat is schandalig. Hij oh. nee. <laughs> ja, gaat iets niet door. <laughs> nou, we hebben hier de agenda. De tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoersmuseum duurt nog tot 31 december. Um. Ja, wil jij de volgende? Nou ja, we maar lekker door. Oké, okay, 26 juni tot en met uh, 16 augustus. Het Zandvoortse strand. Tentoonstelling over het strandleven in Zandvoort door de jaren heen in het Zandvoortsmuseum. museum. Die is gisteren geopend, reuze gezellig... En, en zeker de moeite van het bezichtige waard. Van 1 mei tot eind juni... een schilderij-expositie van Mona Meijer... Adelgeest in het pluspunt aan de Vlemmingstraat... nummer 55. Mooi is dat, hè? Vlemmingstraat ja. 55. Normaal zeg je Foma Plein of zo. Ja, maar dit is de Vlemmingstraat. Het <laughs> heeft toch wat meer cachet. Vind ja. ik. Dan hebben we op 26 en 28, 28... tot en met 28 juni het culinaire... het voor het culinaire op Trassesplein. Ik ben er gisteravond geweest. Ik vond het echt reuze gezellig. Ik, eh, ik, en kwam, lekker. ik kwam je tegen... Het was heel gezellig. Ja, ja, ja, het wordt steeds gezelliger hè. Nou ja, het is natuurlijk een, een, een, een zandvoort feestje. Ja. Want het is ons kant ons. Maar wat leuk is, is dat je ook uh, mensen van buiten ziet. En nog leuker is dat mensen van buiten gewoon vragen aan de VVV wanneer is het feest. Dus het uh, wordt ook een regiofeest. Ja, het zou vanavond wel beren druk worden. Dat denk ik, denk ik. ook. 27 juni. Kony Open Beach Tennis Tour bij Tijn Akersloot. Uh, weer ook op 27 juni. Meet and Greet met Max Verstappen op het ja. Raadersplein. Jawel. Met, met een correctie. Niet om... Een, 8 uur. Ja, en niet om 19.30, nee. zoals aangegeven. Er worden handtekeningen uitgedeeld door onder andere Max en zijn vader... Jan Lammers en Ari Luijendijk. En er staat ook nog een mooie Formule 1 bolide die zelfs gestart gaat worden op het tremplein. Ja, en er komen in het dorp nog uh, Italiaanse auto's van Blekenmolen. dus je kan uh, mooie auto's uh, gaan bekijken. Ja, dat wordt wel weer een spektakel en je, het geluid ga je voelen. Dat moet je niet willen horen, dat ga je voelen. 28 dat... juni zijn er 10.000 stappen van Zandvoort. Iedereen kan weer meewandelen, de start is bij de Oude Halt... en men uh, start om 10 uur en men hoopt dan weer terug te zijn rond 12 uur. Ja, dat is de vondeland trouwens. Ja. Achter de eerste spoorbomen. Uh, ook morgen, uh, over, ja morgen boeken en kunstmarkt op het Badhuisplein. Uh, nou, dan kun je een beetje snuffelen. Ja, uh, uh, ook morgen Italia Zandvoort, uh, KwiPars Zandvoort. We hebben uh, het uitgebreid uh, over gehad, het uh, ja. een fantastisch spektakel. Uh, dan gaan we binnen naar juli, want de maand is alweer om. 4 uh, ja. en 5 juli het zotte zomerfeest Sportcafé Zandvoort in Duintjesveld. Ik ben zeer benieuwd, want de entree is al zo grappig. Ja, 2,99 euro. Daar heb je het over. 4 juli, Boeddha en de Beach Dance Party bij de Aan van Zandvoort. entree, 20 euro vanaf 8 uur s'avonds. avonds. En op 5 juli gevolgd door het natte Lunch concert met John Veen in Vogels. Entree, 65 euro, maar dan heb je er wel een lunch, een rosé, een modeshow en een concert bij Het duurt van het middags 1300 tot 1500 uur. Allemaal lekker door, want bij mij is het printengevallen. Het meen je toch niet? Nou, we hebben de ACNN op circuit par Nou, ik wist eigenlijk niet wat het was... maar het is de autocompetitie Noord-Nederland. Vijf juli de workshop Glass Fusing bij Aquaba aan het Schelpenplein. Gevolgd door de mega-jaarmarkt in het centrum. En die duurt de hele dag... En tenslotte Zandvoort Alive bij de Mango Beach Bar en Bruxelles aan zee aanvang 1600 uur. Ja, dus, dus niet alleen uh, dit weekend uh, feest, maar volgende week is het ook ja, een feest en het, het blijft uh, voorlopig. Het feest. is gewoon één groot zomerfeest. Ik uh, zie de tijd doordraaien, dus uh, wij moeten een beetje afsluiten. Wij danken Thomas en Jonas die de techniek hebben gedaan. Redactie ja. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en eindredactie Gedi Rutte waarvoor dank. Yvonne Roosendaal en Gert Kuik hebben de koffie, de water en andere dingen gedaan. Ik hoop, ik zit naast mij. Bedankt. Ja, Ben, jij ook bedankt voor het gezamenlijk. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Tot vanavond zouden we zeggen. Ik denk het wel. <laughs> en voor iedereen ook een prettig weekend.